Wat is onze verbondenheid met Israël? Daar gaat het over in deze nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Hebben wij een verbondenheid met Israël? De ene helft van de kerk zegt ja en de andere helft van de kerk zegt nee. Nou ja, half-half, dat weet ik niet. Misschien <laughs> 90% tegen 10%. Denk je dat het zo erg is? Ja, als je dus de wereldkerk daarbij in ja. aanmerking neemt. Mm -hmm. Wat wereld, bedoel je met de Wereldkerk voor mensen die... De, nou, de die Wereldraad was, uh, van Kerken. Voor het eerst kijken. En die grote orthodoxe kerk, zoals de Griekse orthodoxe kerk... Mm -hmm. en de Ooster orthodoxe kerk en de rooms katholieke kerk. Ja. Dat, uh, die zeggen gewoon, wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Wij, wij zijn de kerk. Mm. En, uh, en, en, en de grote kerken in Nederland ja. ook. Ja. En de meeste kerken die, die verkondigen en preken en zingen en... Uh, en evangeliseren alsof er geen Israël bestaat. Ja. Maar het is, het is allemaal Israël van genesis. Maar wat, wat is onze verbondenheid met Israël? Nou, laten we eerst maar eens even kijken dat in feite... alles is nog van Israël. En alles is nog steeds voor Israël. Uh, Paulus wordt vaak aangehaald. Nou, laten we kijken wat Paulus over Israël zegt. Ja. Een paar korte dingen. Mm -hmm. hij, uh, Waar gaan we naartoe? In de Romeinenbrief. Romeinenbrief. In de Romeinenbrief, daar zegt hij... Uh, Eerst dat alle mensen zondaren zijn, nou, dat zal niemand ontkennen. Nou, misschien dat er een paar kijkers bij zijn die denken, ik een zondaar. Oh, nou ja, goed. Uh, moet maar, uh, moet, mo als het een man is, moet hij maar als een vrouw vragen. <lacht> maar als de vrouw is, dan moet hij het maar aan de buren vragen. Ja. Dan, uh, nee, maar ik, dat is gewoon zo. Dat is gewoon. En dan heeft hij ook van de Joden gezegd... Uh, dat ze zondaren zijn, dat ze niet beter dan anderen zijn. En dan vraagt hij in 3 vers 1, wat is dan het voorrecht van de jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Ja. En de meeste christenen zeggen helemaal niet, dat is uit de, uit de tijd. Ja. Niks meer. Ja. Nee, Paulus zegt, het nut velerlei. Helemaal nut. En in elk opzicht, zegt Paulus. Dus in de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. We hebben al eerder over gehad. Ja. Alles hier, van Genesis tot en met Malachi, allemaal door Joodse mensen, door Israëlieten geschreven. Ja. Nieuwe Testament, het evangelie, is door Israëlieten tot ons gekomen. Ja, dat, Jezus zouden, dat is... zouden ze in Jeruzalem moeten weten. Ja. Toch eigenlijk? Natuurlijk. Ja, maar dat, dat, dat komt misschien nog wel een keer. Maar um, uh, het, de heer Jezus is uit een Joodse moeder geboren. Hij was een, uh, een orthodox-Joodse rabbijn. In feite, zeer wetsgetrouw ook. Ja. Dus uh, wat willen ze? Dan gaat Paulus gaan verder. En dan gaat hij dus eerst in Romeinen brief over de, uh, het evangelie van de genade. En het leven uit het geloof gaat hij. En dan begint hij in Romeinen 9. Drie hoofdstukken over Israël. En in 15 ook nog een stuk. Mm -hmm. Dus laten we zeggen, drie hoofdstukken over Israël. Dus als ze... Zo'n percentage van onze preek ook over Israël zou gaan, dan zouden we wel, wel tien Israëlzondagen in het jaar moeten hebben. Mm -hmm. Dat is maar erg karig. Ja. Nou, wat zegt hij hier, Paulus in Romeinen 9? Hij zegt: Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt zich mee door de Heilige Geest. En wat is dat geweten dan? Wat zegt dat dan? Ik heb erg veel verdriet. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dus de zogenaamde ongelovige joden. Ja. Dat is wat. Zelf zou ik van Christus verbannen willen zijn willen van mijn ja. broer, ja. of van ja. een zoon of een dochter. Ja. Dat is wat. Nou, zo lief had hij zijn volk. Hij zegt, zij zijn Israëlieten. Hij zegt niet, zij waren Israëlieten. Zij en nou is de kerk het, of nou ja. zijn wij het als gelovigen mm -hmm. in de heer Jezus. Nee, zij zijn Israëlieten. Voor hun is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. Alles is nog steeds voor Israël. Een duidelijke zaak. Ja. En dan gaat Romeinen 10 en 11 gaat ook nog eens een keer over Israël. En dan zegt hij in Hebreeën 8, vers 8. Hebreeën 8, vers 8, dat is dan niet Paulus, of misschien Paulus, sommigen zeggen van wel. Dan zegt hij dit. Want hij berispt hen, dat is Israël, ja. als hij zegt... Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda... een nieuw verbond tot stand zal brengen. Dus het oude, zogenaamde oude verbond. Met, ik zeg liever het eerste verbond. Mm -hmm. En ook het nieuwe verbond, ik zeg liever het tweede verbond... Dat is allemaal nog in principe voor Israël. Ja. Alles is voor Israël. Met de kerk is helemaal geen verbond gesloten. En, en dat moeten we even goed vaststellen. Ja. Nou zat Paulus met de moeilijkheid om te bewijzen hoe, hoe wij er ook bij horen. Ja, want er is geen verbond met de kerk gesloten. Maar met de gemeente van de heer Jezus Christus is er natuurlijk toch wel een duidelijke band. Er is een band natuurlijk, ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe gaat Paulus dat bewijzen? Ja. Paulus die moest aan de ene kant moest bewijzen dat wij gelovigen uit de heidenen ook meedelen in het heil. Mm -hmm. En aan de andere kant moest hij zijn uiterste best doen om de twee groepen bij elkaar te houden. Ja. Israël en de gemeente. Mm -hmm. Want de eerste gemeente was ook helemaal Joods. Ja. In Jeruzalem waren er in die eerste tijd toch zeker zo'n 15.000 gelovigen. en Daarom ben ik altijd zo, zo een beetje bozig, word ik dan, als ze zeggen... de Joden hebben Christus verworpen. Ja. Dat is volkomen onzin. Een groot deel van de Joden uit die tijd geloofde wel in de Heer Jezus. Mm -hmm. en, en het allergrootste deel van de Joden... die leefde zo ver in de ballingschap, deze elite... dat ze in die tijd zelfs van Paulus nog nooit van Christus <laughs> nee. hebben gehoord. Het nee. zijn allemaal tegen nee. het... Ja. ja, maar het is natuurlijk ook een beetje een rare opmerking... omdat uiteindelijk... Uh, ...vandaag de dag uh, heel veel Nederlanders uh, Christus verwerpen. Ja, tuurlijk. Toch? Ook dat, maar ja, het dat, dat, dat gaat om de Joden om niet ja. dwars te zitten. Dat is, ja. dat is verschrikkelijk erg. Ja. Nou, hoe krijgt Paulus het dan voor elkaar om ons erbij te krijgen? Ja. Erbij te krijgen. Gaan we eerst weer naar de Romeinenbrief, Romeinen 11. Want dat is echt een van de hoofdthema's van Paulus. Ja. Om te laten zien dat wij er ook bij horen. Dat vind je ook in andere brieven, maar dat zullen we zo wel zien. Eerst moet ik Romeinen 11 zien te vinden. Romeinen 11. Dan zitten we in uh, vers 16. Uh, zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Is de wortel heilig, dan ook de takken. Daar gaat het erom. Ja. Indien u enkele takken weggebroken zijn... en je, jullie als wilde lood daartussen geënt zijn... en aan de saprijke wortel van de olijf hebt deelgekregen... beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Hmm. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, ze zijn om hun ongeloof weggebroken, maar gij staat door het geloof. Welke, welke takken zijn dat die weggebroken zijn? Oké, okay, nou, dat, dat beeld moeten we weer bekijken. Daar staat dus die, die, die edele olijf. Ja. En uh, daar zitten bladeren aan, zitten takken aan mm. en uh, weet ik veel. En die takken, dat, was, dat is Israël ook. En die olijven voor een groot mm. gedeelte ook. En de wortel is, is, is de Messias natuurlijk. Ja. En dan zijn er enkele takken weggebroken. Mm. Dus met andere woorden, dat zijn die voornamelijk de fariseeën, zijn schriftgeleerden, het Joodse leiderschap. Uh, die in die tijd uh, Jezus hebben verworpen. Mm -hmm. Een duidelijke zaak. Dus, uh, zijn wij de tussengeent? Let erop dat er staat de tussengeënt. We zijn geen afzonderlijke entiteit, hoe noem je dat in het Nederlands, geen afzonderlijk lichaam geworden. Nee, we nee, zijn de tussengeënt. Ja. Tussen al die andere takken. En dan moeten we alsjeblieft niet hoogmoedig worden. En dat is de tragiek, de kerk is bijna altijd hoogmoedig geweest. Wij zijn Israël, wij zijn het hemelse Jeruzalem, mm -hmm. wij zijn de erfenis Israël. is wel ja. afgedaan. En Israël heeft afgedaan. Ja. En het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan. Mm. En ja, het is, maar goed, zo zit het nu eenmaal. We zijn duidelijk verbonden met Israël. Ja. Omdat we tussen die takken in zitten. En dan gaan we niet zitten schelden tegen die takken en zeggen: Wij zijn het enzovoorts. Wij zijn beter dan jullie. En wij zijn beter dan ook dat nog, ja. Nou, ja, dat en, is ook niet zo. In de, inderdaad, de Efezebrief gaat ook heel diep daarop in. Efeze. 2 vers 11. Daar zegt Paulus: bedenk daarom dat jullie, die vroeger heidenen waart naar het vlees, Ja, denk erom, dat is even pittig gezegd, ja, he, he. wees niet hoogmoedig, maar vrees, zegt Paulus ergens, mm -hmm. en op dat gij niet eigenwijsend zijn. Ja. Ik spreek tot u heidenen, zegt hij, hij is toch ja. uh, wel kritisch <laughs> tegenover ons. Ja, dat moet de voorganger zondags eens doen. Uh, dat is niet de methode om de kerk vol te preken. Maar Paulus zegt dat wel. Hij waarschuwt ons ernstig. Bedenk daarom dat jullie die vroeger heidenen waren naar het vlees, onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk is van mensenhanden aan het vlees, dat jullie in die tijd zonder de Messias waren, uitgesloten aan de burgerrechten van Israël. Al die verbonden mm -hmm. en, en de wetgeving en, en de eredienst, niks. En vreemd aan de verbonden der belofte. zonder hoop en zonder God in de wereld. En dan komt het. Maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die vroeger veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Ja. Dus ik, mijn eigen ervaring is, hoe beter ik Israël ging zien, hoe dichter ik bij Christus kom. Hmm. Want dat is de enige weg dat, uh, dat ik er ook dichtbij kom bij het heil. Ja. Alleen maar in Christus. Ja. En dan staat er nog verder in hoofdstuk 2, vers 19. Daarom zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Ja. En dan gaat hij nog een keertje een stukje verder in hoofdstuk 3. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers 3. Mij is door openbaring het geheimenis bekendgemaakt. die het erbij horen van ons geloof aan de heidenen mm -hmm. is een van de geheimenissen van God. Ja. Dat past ten volle aan Paulus is geopenbaard. Mm -hmm. En wat is dat, dat geheimenis dan? Uh, dit geheimenis, zegt Paulus, uh, dat door de geest geopenbaard is aan ons heilige, aan zijn apostelen en de profeten. Dit geheimenis, vers 6, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie. Let op het woordje mede, wat hij wel drie of vier keer in, de, in dit stuk gebruikt. Ja. Dat is dus ook weer duidelijk, er is een, een integrale Ja, band. medeburgers, de heiligen, huisgenoten. Huisgenoten uh, van God, ja, ja. Ja, dat is toch mooi. Dus dat, dat samen... Uh, ja. samen ja, ja. Uh, en dan ja. krijgen we de, die beroemde gelaten brief die vaak tegen Israël gebruikt wordt. Door mensen van bijvoorbeeld de vervangingsleer. He, dat moet je terugbladeren, natuurlijk, ja. de gelaten brief. Ja. En die gelaten brief, die hamert erop. dat je niet door werken, maar door het geloof gerechtvaardigd wordt. Mm. Net als de Romeinenbrief. Ja. Daar is Paulus ook heel duidelijk. De Israël hoort erbij, bij God, door Abraham. via Isaac en Jacob. en dan de, mm -hmm. de twaalf zonen. Ja. En dat is Israël. Ja. Maar dan gaat Paulus, die legt uit, hoe is Abraham dan gerechtvaardigd? Door het geloof. Door het geloof, ja. ja. Want hij zegt, het geloof was er al voor, de besnijdenis. Ja. Dus het geloof gaat ja. voor. Ja. En er staat ook in, in, in Habakkuk, staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ja. En wat is geloof? Dat is natuurlijk heel erg eenvoudig. Geloof is accepteren wat God zegt. Ja. Dat God de waarheid spreekt. Mm -hmm. nou, dat is niet zo moeilijk want God is God. Ja. Hij spreekt altijd de waarheid en de Jezus zegt, uw woord is de waarheid. Maar wat gaat Paulus dan dat verder doen? Hij legt uit uh, in die gelaten brief uh, dat de beloften in uh, 3 vers 16, de beloften werden aan Abraham gedaan ja. en aan zijn zaad. Zie, 3 vers 16. Ja. Hij zegt niet aan zijn zaden, in het meervoud, Enkelvoud. Maar in het fout aan zijn zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ja. Dat is interessant. Dat zegt hij in Genesis 17. Ik haal mm -hmm. het nogal eens aan. Ja. Dat uh, van nu zijn, zijn al die beloften en het land, en dat God de God van Israël is, en dat is aan uw, uh, aan uw geslacht in hun geslachten. Ja. Dus Paulus, die noemt, het en, God noemt het fout en het meervoud. Ja. Interessant is dat natuurlijk. Ja, zeker. Want uh, Paulus die heeft al lang in de gaten, als bijbelkender, dat iedere woord, een fout, en meervoud. Zelfs de woorden die soms weggelaten worden, alles heeft betekenis ja. Ja. in het woord van God. Dus Paulus ziet hier, wat een normaal bijbelkender ooit was opgevallen. Gezien, nee. Hij ziet hier Christus in. En waarom ziet hij dat? Omdat via Christus zijn die beloften ook naar ons toegekomen. Ja. Zijn die beloften naar ons gekomen. En dan zegt Paulus in Galaten 3, gaat hij daar verder op in, vers 26. Jullie zijn nu allemaal zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En dan zegt hij, als, vers 29. Als je nu van Christus bent, ben je zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Ja. Dus zo zijn wij in geestelijke zin, ook zaad van Abraham, ja. en zo horen wij daar maar dus ook bij. Maar wel samen met Israël. En wel samen met Israël. Ja. Want, dat zegt Paulus ook in de Romeinenbrief: de genadegaven en ja. de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja. God heeft nu eenmaal genadegave aan Israël gegeven. Ja. en die blijven daar. Nou, Paulus heeft dat geprobeerd duidelijk te maken. Hè, dat, uh, dat wij dus niet in de plaats zijn gekomen van, maar dat we medeburgers en medeerfgenamen zijn, uh, toch komt daar dan die grote scheiding. Ja, en dat had Paulus ook al in de gaten. Want moet nou, maar eens kijken in Romeinen 15 begint hij daar ook over, want hij heeft daar zo zijn twijfels bij. Ja. Want dan leest hij in Romeinen 15, vers 7, heeft hij het ook over Israël. En zegt hij in vers 7, daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ont, ons aanvaard ja. heeft, tot heerlijkheid van God. Dat is een mooie trouwtekst. Ja, oh, dat, ja, dat zo wordt vaak. wel gebruikt. Aanvaard ja. elkander, joh, mijn kies iets uit er. Ja. Ja. <laughs> Aanvaardt elkander. Of als de ruzie is in de gemeente, broeders elk elkander, snap je. Ja. Ja. Wie moet elkander aanvaarden, zegt hij hier. Ik bedoel namelijk in vers 8, zegt Paulus, dat Christus ter terwille van de waarachtigheid van God een dienaar der besnedenen geweest is. In sommige vertalingen staat een dienaar der joden geweest ja. is mm -hmm. en andere in de besnijdenen. Het mm -hmm. gaat in elk geval over het Joodse volk. Ja. Dus de ene partij is het Joodse volk en de andere partij is uh, om de belofte aan de vader gedaan te bevestigen. Dus voor het Joodse volk, dat was al lang beloofd. En dat de heidenen God terwille van Zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat, enzovoort. Ja. Nou, dus wie zijn die twee partijen? Israël en de christenen. En, en de gelovigen uit de heidenen, ja. kun je beter ja. zeggen. Ja. Dat zijn de twee partijen die. Ja. En over Israël hoeven we niet te praten, want dat is hun zaak. Ja. En als ze ons niet accepteren, dat is zeer goed te begrijpen mm -hmm. vanuit het verleden van het christendom. Ja. En vanuit de Wereldraad van Kerken. Die het nu nog eens een keertje waagt om Israël, de staat Israël een zonde te noemen, en zondig te noemen. Ja. Mensen lieve. laat ja, die zon in, in een café in Geneve koffie gaan zitten drinken. Ja. Ik, ik, vind, ik vind dat zo verschrikkelijk. Ja. Aanvaard elkaar? Uh, ja, wat moeten wij aanvaarden? Ja, ik denk dat wij gewoon uh, moeten aanvaarden dat wij, A, wat onze plek is, en B, uh, dat Israël, zeg maar, onze oudere broeder is. Ja, nou dat is toch heel simpel. Ja, dat is al ons oudere broer is. Wij kwamen in Israël, dat was wel leuk, bij een rabbijn. We waren op bezoek. Ja. En dat moet je toch even vertellen. Een aardige rabbijn, een oude rabbijn ook. En hij had een centrum voor uh, studie voor, uh, mm -hmm. voor, voor, voor... Ik denk dat ik die rabbijn wel ken. Zeg je? Ja? Zeg, ik denk dat ik die rabbijn wel ken. Ik denk dat hij bij jou <laughs> aan tafel gezeten ja. heeft. <laughs> klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, en die kwam daar aanlopen. Uit zijn huis naar dat grote centrum wat hij daar heeft. En hij had een stapeltje boeken in zijn hand. Ja. En het onderste boek dat hij had was dit. Ja. Is al onze oudere broeder. Okay. Ik denk wat aardig van die ja. Robijn. Dat zal best een eer betonen aan jou van Barneveld zijn. In mijn hoogmoed. Het volgende jaar kwam hij weer ik kwam op bezoek. En weer kwam hij zo plechtig aangestapt. En bovenop lag ook een bijbeltje. En een van onze nieuwsgierige medereizigers, die zag die bijbel daar in de zaal op de tafel. En gauw even achterin kijken. Ja. En wat moest hij zien? Of het Nieuwe Testament erin stond. Ja. En ja hoor. En toen begreep ja, ik... Ja, laatst pas... die heeft hij een bijbel gekocht hier volgens mij. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar Vertelde maar toen begreep ik waarom hij dit boek op zijn, uh, in zijn handen meedroeg. Ja. Hij wou gewoon zeggen, jongens, christenen, Jan van Barneveld, denk erom. Wij zijn jullie oudere broer. Ja. En, en, en het was voor mij ook een teken van acceptatie mm -hmm. van ons als jonge broertje. Ja precies. Dat vind ik verschrikkelijk maar mooi. Maar dat ademt er toch wel, bij een aantal van die rabbijnen ademt, ja, ja. ademt dat zeker. Ook deze rabbijnen, we <coughs> zullen wel zien wie zeker. het is als, ja. uh, als de Messias komt. Ja. ja. En je kunt ontzettend veel van ze leren, ja, ontzettend meer. veel. Ja. Nee? Nou dat aanvaardt elkaar, wat moeten we dan nog meer aanvaarden? ...de verbonden nog steeds voor Israël zijn. Dat God, de God die wij dienen... ...de God van Israël is, zo wordt hij mm -hmm. genoemd... ...en zo heet hij ook, zo, zo is zijn naam ja. voor altijd. Dat de Heer Jezus de Messias van Israël is... Ja. ...de Koning der Joden is... ...dat God in deze tijd bezig is met zijn enorme verlossingsplan voor Israël. Ja. Dat Israël nog een hoofdrol gaat spelen in de geschiedenis. Ja. Dat, dat Israël nog steeds het uitverkoren volk van God is. Mm -hmm. en, en, en we prijzen God voor zijn machtige daden in ja. en aan Israël. Ja, dat begint bij het aanvaarden van ons, van dit soort van zaken. De, ja, dat begint ja. die kern weer. Ja. Maar ja, zoals jij net zegt, het is in de geschiedenis meteen al, al, al misgegaan. Ja. En dat kwam omdat die, die kerkvaders, een heilige mannen hoor, honderd keer zo heilig als ik, maar ja, die kregen... Ja, ook... zelfs Luther was uh, af en toe het spoor bij, als het gaat om, uh, om Israël. Ja, die kwestie van Luther ligt iets anders in het begin. Uh, nam hij ook Joden in huis, en was ah, die vriendelijk en ja. toen dachten die Joden, dan komen er gouden tijden. Ja. Maar het probleem was, die Joden wilden zich maar niet bekeren. Mm -hmm. Tenminste, zo, zo zag Luther dat. Maar dat was Gods plan natuurlijk altijd. Ja. En toen is Luther op zijn middeleeuws kwaad geworden. En die heeft uh, werkelijk antisemitische uh, uitspraken ja. gedaan. Ja. Waar de nazi's gretig gebruik van maakten. Mm -hmm. En waardoor, ik zou <coughs> bijna zeggen, de Lutherse kerk in de oorlog misgegaan is. En vele Lutherse gemeenten te gronden gegaan zijn ja, is ja. dus Heel erg is dat. Ja. Maar ook die kerkvaders, die gingen helemaal de verkeerde kant mm -hmm. op omdat ze ook niet in de discussies tegen die Rabijnen opkwamen. Is het ook niet gewoon onkundig geweest? Is het ook van veel mensen, ook mensen misschien die nu kijken, uh, uh, uh, gewoon uh, ja. ook een kwestie van niet weten ja, maar, wat de positie is. Gewoon maar juist ja, zaten er voor een moeilijk punt, die kerkvaders. Ja. Want er gingen ook een heleboel uh, jonge christenen gingen ook naar de synagogen. Ja. Dat wordt in handelingen 15 wordt dat ook aangeraden. Hmm. Ja. dat raadden de apostelen ze aan. Mm -hmm. He, toen er omging of heidenen ook besneden zouden moeten worden, ja. dan was die ruzie in handelingen 5. dat was ja. de eerste ruzie in de kerk. Ja. He, de Pariseers en de schriftgeleerden die tot geloof gekomen waren, zeiden, besnijden dat zootje. Ja. Want er staat geschreven, uh, geen onbesnedene zal in het huis des heren komen. Ja. Dus ze hadden gelijk. Vandaag uh, gaat die ruzie waarschijnlijk over dopen. Ja, dan, ja, we <laughs> moeten toch wat hebben om onze vroomheid te tonen ja. door, door, door de ruzies die we maken. Ja. Maar, uh, en, en, nou, daar was een hele discussie over. Mm. En toen hoefde het niet, gelukkig, dat besluit van het apostelconvent. Ja. En toen zegt tenslotte Jacobus, de broer van de heer Jezus, die zegt, uh, ja overigens... In elke stad kunnen ze rustig, als ze dat allemaal willen weten van de wet... ...dan kunnen ze naar de synagoge gaan. Ja. Hij zei niet, de synagoge heeft afgedaan of die synagoge ja. zit verkeerd. Nee, ze kunnen naar de synagoge gaan. Precies. En dat ja. deden ze ook. Ja, en dat vonden die leiders niet leuk. En die gingen toen ook zoeken, dat was het grote gevaar... ...naar een andere filosofie die hun uh, evangelieverkondiging kon dragen. Ja. Dat was ja. niet meer het Joodse denken... Nee. Maar dat werd het Griekse denken. Ja, en dan gaat het glijden. Ja, ja. En, en zelfs al, al, al misschien zo'n twintig jaar... na de verwoesting van Jeruzalem in het ja. jaar 135... was er al een kerkvader die met een rabbijn in discussie was. Ja, zegt hij, jullie geschriften... Nee, laat ik het beter zeggen, onze geschriften. Ja, dan heb je het al. Ja. Dat noem ik dan de diefstal van de erfenis. Ja. En dat is zo doorgegaan. Het werd steeds erger. Ja ging ja. steeds meer de Griekse kant, filosofisch de verkeerde kant op. Hmm. En uiteindelijk, waar eigenlijk de belangrijkste kerkhervormingen hadden plaatsgevonden in Noord-Afrika... ...daar ging het helemaal mis. Dat werd zo anti-Joods als ik weet niet wat. Ja. En uh, die gingen te gronden aan ruzies onderling en, en discussies over doop en over weet ik veel hmm. allemaal. Wat voor dingen. Ja. En wat gebeurde er toen? Toen kwamen we in het jaar 600, 635, kwamen de moslims. Ja. En de hele kerk van Noord-Afrika is onder de voet gelopen door de moslims. Ja. En zo gaat dat. Uh, schiet aardig op uh, aan het eind van deze aflevering. Alweer? Uh, ja, alweer Jan. Uh, wat, wat zou je nog nadrukkelijk willen zeggen over dit? Nadrukkelijk zou ik willen <coughs> zeggen dat wij nu in de tijd leven van uh, Johannes de Doper. Ja. Komst van de Messias. Ja. En die komst en die kom in die tijd van Johannes de Doper, ja. had Johannes de Doper één boodschap ja. bereid de weg des Heeren. Ja. En dat moeten we doen, niet alleen in onze gemeente, in ons hart, maar we moeten ook de weg des Heeren bereiden voor Israël. Ja. Bidden voor Israël, dat God tot zijn doel komt. Israël. Want voor de, God tot zijn doel, eh, voordat de Messias komt, ...moet God eerst tot zijn doel komen. Ja, dat moeten hebben we vorige en Manasse ja. moeten terugkomen. De tempel moet herbouwd worden. Ja. En, en, en er moet een heleboel nog in Israël gebeuren. Ja. En zo bereiden wij de weg des Heren... ...voor de gemeente, voor de evangelieverkondiging. Ja. En dat is het allerbelangrijkste voor de kerk. Ja. Maar ook voor Israël. Ja. En dat is een van de belangrijkste taken van de kerk. Onze liefde, onze solidariteit... Onze hartelijkheid, onze gebeden voor Israël besteden. Ja, en uh, misschien wel ter overvloed nog te zeggen dat God ook ons nadrukkelijk uh, aangeeft dat als wij Israël zegenen, worden we zelf ook gezegend. Huh, ik hoop dat je het ook mee mag nemen. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, maar we doen het alleen maar omdat het Gods opdracht is. Amen. En er staat ja. geschreven wie, wie, wie, wie u zegent zal gezegend worden en dat, ja. dat gebeurt dan ook. Mooi. Dank voor je toelichting op deze aflevering. Hartelijk dank voor het kijken. Wie Israël zegent zal gezegend worden. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat te doen. U kunt voor Israël bidden. U kunt het project zegenen door uw financiële middelen daaraan te geven. Er zijn zoveel manieren om Israël te steunen en te supporten. Hartelijk dank voor het kijken. En graag tot een volgende aflevering.